Twee uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de waardering van Spanje met drie stappen verlaagd. tot net iets boven de junk-status. De afwaardering is het gevolg van het Spaanse verzoek om Europese noodsteun voor de bankensector. Het land kan daarvoor maximaal 100 miljard euro tegemoet zien. De schuldenlast van Spanje neemt daardoor verder toe. Moody's verwijst naar de zwakke economische situatie. en de beperkte mogelijkheden voor de Spaanse regering om geld op de kapitaalmarkt te lenen.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 De Amerikaanse oud-politicus John Edwards wordt niet langer vervolgd. De openbaar aanklager in de VS heeft alle aanklachten tegen hem laten vallen. Eerder deze maand werd Edwards al vrijgesproken van het aannemen van illegale donaties. Die zou hij hebben gebruikt om een buitenechtelijke affaire te verhullen. Edwards was in 2004 de running mate van John Kerry. In 2008 deed hij nogmaals een gooi naar het presidentschap, maar verloor van Barack Obama.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 In Den Haag heeft de politie na provocaties het Jongbloedplein ontruimd. Ruim 100 voetbalfans verzamelden zich daar na de wedstrijd tegen Duitsland. Ze gooiden vuurwerk en flessen naar de politie. Toen de mobiele eenheid opdracht gaf het plein te ontruimen, verdwenen ze... maar ze probeerden later via zijstraten terug te komen. Dat kon worden voorkomen. Er zijn twaalf mensen aangehouden en inmiddels is het weer rustig. Het weer? Droog, morgen ook droog met flinke zonnige periode en 16 tot 21 graden.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 minuten geleden toen had uh, Hilco spannen een een echte haargenees aan de lijn. En die had het over uh, René en de Alligators. Ik noemde een aantal uh, groepen op uit die periode. De Tilman Brothers en zo. En ook René en de Alligators. En toen gingen bij mij de bellen rinkelen van... kijk of ik nog gauw iets kan vinden van uh, die band. En ik heb uh, uit het archief die opname gehaald van uh, René en de Alligators... onder de titel The Guitar Boogie. Wat dan weer in de jaren 80... En in de jaren zeventig gebruikt dat als uh, een tune van een gouden oude programma... bij uh, wat toen een uh, publieke omroep was, uh, Radio Veronica. We hadden op vrijdagochtend op Hilversum 3 Goud van oud en er werd deze melodie gebruikt van uh, René de des Alligators, de Guitar Boogie. René Nodelijk, dat is een oorspronkelijke naam... die later nog gitaarles heeft gegeven aan een hoop uh, jonge haageneesjes... Die dan later weer bekend werden in bands als de Golden Earring en Q65. Nou, ben je me helemaal bezig gepraat. Daar wat gaat om René en dit is Alligators. Goeienacht! Dit wordt de nacht ging dan dus het muziekprogramma van Radio 1 tot 6 uur morgenochtend. Met zo dadelijk een hele bijzondere opname van onze vriend Blauwtsoen. Want Blauwtsoen was uh, vorige week in België. Ik bij de collega's van Studio Brussel. En daar ging hij niet iets uit eigen repertoire spelen, maar iets dat in de hitparade staat. Je hoort dat dadelijk voor het eerst op de Nederlandse radio. Maar een Dickie Lee met het oer-origineel van I Follow Rivers. ...maar dat in een coverversie onderhand bekender is geworden dan het origineel zelf. En dan heb ik natuurlijk over de mannen van Triggerfinger die dat uh, begin van dit jaar was het geloof ik... ...hebben opgenomen per ongeluk als een soort van opdracht in het programma van Giel. Want Giel wil graag als die artiest heeft in zijn programma dat ze een... Liedje coveren uit de hitparade en Triggerfinger die bedacht van... nou, dan doen we maar alle Follow Rivers van Nicky Lee. En dat uh, verspreidde zich meteen uh, de dag zelf dat het op de radio was geweest... Uh, via het internet. En zodoende werd het een hit. Het begon heel uh, spaarzaam in België ineens bekend te worden. Daar werd het diezelfde dag al gedraaid op uh, de diverse radiostations. En uiteindelijk is het daar een plaat van uitgebracht. En is het ook een hit in Duitsland voor Triggerfinger. Maar je hoorde het oer-origineel van de Zweedse zangeres Licky Lee. die vorig jaar nog met dit nummer op Lowland stond. Nou, had ik het juist over uh, onze vriend uit Amersfoort, Blauwtzoen. Die ook heel populair is in België en die was vorige week te gast bij de collega's van Studio Brussel van de VAT. Die hebben namelijk op woensdagmiddag een programma dat heet De Afrekening. Dat is een hitlijst die samengesteld wordt door de luisteraars van die zender. En wat ze daar als item hebben, dat is dat een, meestal een Belgische band te gast is in dat programma en die moet dan... Net als dat bij Giel gebeurt, ook een nummer cover wat op dat moment in die afrekeningen staat. Bij wijze van uitzondering afgelopen woensdag, en dan heb ik het over vorige week geen Belgische artiest, maar een Nederlandse artiest, onze Blauwsoen. En die leefde zich helemaal uit op een hit van Santi Golds Desperate Youth. Oh, we had our dreams to carry us, and if they don't fly, we will run. Now we push what right past to find out how to win what may or not. say we can do better We have the rules that we can break They want to sit and watch you with us The just cease to heart to Oh, we said our dreams will so carry us And if we don't fly, we will run Right past to find out How to win what they are lost Oh Een andere versie van Display Youth, de grote hit voor Centigold. Maar dan in de uitvoering van Blauwtzoen. Wat ik al zei, hij maakte deze versie voor het Studio Brussel programma. De afrekening, het Studio Brussel programma van de VRT. En die opname werd vorige week woensdag gemaakt... in de studio's aan de Rijerslaan in Brussel. Blauwtzoen dus. Nu ook op de Nederlandse radio te horen met dat Disparate Youth. En Bloudzoen, die treedt trouwens op, dat zal uh, aanstaande zaterdag zijn, Een gratis popfestival. Het Bekestein-Pop, zo heet dat. Uh, en uh, het vindt allemaal plaats in Velzen Zuid, het Bekestein-Popfestival. Bloudzoen is daar uh, deadliner. Andere bands die daar zullen optreden zijn bijvoorbeeld. Uh, de Black Bottle Riot, Ogaanklap Spectrum XL... Uh, Good Meat, Pussycat, Kill, Kill, Kill... Master of Apes, maar de meest bekende is toch die van Blauwtsoen. Aanstaande zaterdag in Velsen-Zuid op het uh, Bekenfestijn. Beke het popfestival al daar. Hebben we het nog even over kleine festivals... dan komen we op de Huftedagen. Niet Hufter, maar Huftedagen. En dat vindt plaats in Hengeveld... En een van de headliners daar is uh, Van Velze. Maar ook Miss Montreal. Hier is ze met I know I will be fine. I know I will be fine this year. I've lost all my senses and all my tears. I traded it for something new. Something... But I'm still here I'm stronger ...fijne cd geworden die Miss Montreal... ...heeft gemaakt, I am a Hunter. En je hoorde van die cd, I know I will be fine. En de zangeres... ...die zal dus optreden op de Huftedagen... ...en die vindt plaats in Hengevelden. Waar ligt dat, Hengevelden? Uh, dat ligt in de, het... uiterste zuidoosten van Overijssel... ...tegen de Gelderse provincie... ...zo'n beetje aan. Daar kan je Hengevelden vinden. En daar vind je dus ook... Uh, ...dit weekend de Huftedagen. Die zijn vorig weekend al begonnen, men heeft dat kennelijk... ...verdeeld over twee weekenden. En dit weekend dan is er dus inderdaad dat optreden van uh, Miss Montreal... en ook van Vels, die uh, zal daarvan zich laten horen. Miss Montreal dus. En nog even terugkomen op dat uh, Bekenstein popfestival. Laat ik het goed zeggen. Bekenstein popfestival. Dat vindt plaats op landgoed Bekenstein. En dat kan je vinden in uh, Velsen-Zuid. En dat is dan weer bij de Velsen-Tunnel... met daarin Blauwtzoen als uh, de headliner dus is over dan meer aandacht voor de kleine festivals. Als je ook een uh, klein festival bij jou in de buurt hebt en je wil maar erover tippen, dat kan via de Nacht Klinkt Anders. Ga naar de site van de Nacht Klinkt Anders. Zoek daar op de mailbox en de informatie die je hebt over zo'n klein festival. En hier is Muse... Festivals voor de groep Muse deze zomer, maar wel een uitgebreide tournee... en die zal in oktober beginnen. En dat is dan gekoppeld aan de lancering van een album. The Second Law zal de titel zijn van de jongste cd van Muse... en die zal op 17 september gelanceerd worden. Dit was in ieder geval oud werk van Muse. En je hoorde nog eens een keer Starlight. Dit wordt Patti Smith. Ook nieuw van haar. Hij heeft ook een nieuwe cd gemaakt en daarvan hoor je Mozaïek. Patti Smith... Last night in Konya, a voice carried me to the pulpit of the arrow. Did you hear it too? The oracle was written on a silver leaf. Last night I on... Oh, ze heeft een bijnaam, namelijk de Godmother of Punk. Jawel, the Godmother of Punk. Ze komt naar Nederland toe, en dat zal uh, plaatsvinden in het begin van juli, 7 juli. Dan zal ze staan in, in, inmiddels al uitverkocht uh, Paradiso. En een dag later, zondag 8 juli in de namiddag en het staat ze op het veld van Bospop. Petty Smith. En je hoort haar met de van de jongste album Benga. Dit is een tijdgenoot van uh, Patty Smith. Twee jaar ouder is hij. Hij wordt in november 67 jaar. En heeft ook net een nieuwe album gemaakt onder de titel Americana. Neil Young. This land is your land. This land is my... wat hij op de plaat heeft gezet. This land is your land. Deze versie die stond uit 1940. Dat wil zeggen de, de compositie was die zojuist uh, gebracht is door Neil Young en de Zijne. En die zijnen, dat zijn dan de crazy horse. Want het is namelijk Woody Guthrie die deze tekst maakte op een al bestaat Liedje en dat deed Woody Guthrie in 1940. Misschien ken je het ook als je onderhand al een oudere jongere bent... of een jongere oudere uit de jaren zestig, jaren 60. Toen had Rini Lopez met dit uh, This Land is Your Land... ook een hitparade succes hiermee. Maar ik liet je dan de spiksplinter nieuwe versie horen van uh, Americana. En dat is dan die jongste cd van Neil Young. <middels> en dit wordt Nicolette Larsen... Een dame die ooit heeft samengewerkt met Julian. Inmiddels is ze helaas niet onder ons. De werk van haar, Nicolette Larsen. Dit man heet Roomba Girls. De gezondheid zat er in de weg en ze heeft niet een lang leven gehad. Maar wat kon ze mooi zingen? Nicolette Larsen. Uit 1973 hoorde je van haar nog eens een keer het nummer Roomba Girl. Nicolette Larsen, dus de volgende man. Die gaat uh, morgen, dan heb ik het over vrijdagmiddag, een seniorsessie houden.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 Gekleed in rips pique in rips pique in rips pique en in een Japan van rips pique van brons van rips -pique. 1965 jaar Heens Polser, oftewel Dr. Anders P. met Rips Piquet. En Dr. Anders P. van hem is uh, onlangs. In april was dat een uh, heel vrij boekwerk verschenen. En in dat boekwerk zitten 8 CD en Acht CD's. En die 8 CD's uh, bevatten dus zo'n beetje het complete oeuvre van Dr. Anders P. van alles wat hij. Uh, van begin jaren 60 tot op de dag van vandaag. Of is het eind jaren 50, geloof ik zelfs al. Tot op de dag van vandaag op de plaat, dan wel op de CD heeft gezet. Nou, dat boekwerk en die acht CD's. die, die gaat hij En dat zal. morgenmiddag, dan heb ik het over vrijdagmiddag. Uh, gebeuren. in Amsterdam, in Platenzaak Concerto. Van half vier tot half vijf zit de dokter anders daar. met pen. En met dat hele fraaie boekwerk en die actie Om daar zijn eigen handtekening en wellicht een boodschap bij te zetten. Dit wordt Henny vrienden, Henny vrienden die we komende zomer zullen tegen gaan komen op de zondagavond bij de VPRO. Het mooiste is de stilte tussen wat is geweest en wat moet komen. Mm, het mooiste gen die je vindt terwijl je niet zoekt.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 Nacht, die geen raad biedt, maar blikken vernauwd. Het is de rat in mijn hoofd, die vreet aan de woorden. Wechtheim, socioloog Jolande Withuis, trendvoorspeller Lidewey Edelkoort... en Alcatel Lucent, topman Ben Verwaaien. Dat zijn zomergasten vanaf uh, 22 juli weer bij de VPRO op Nederland 2 op de zondagavond. Maar ook Henny Vrienden is uh, een van de zomergasten... die uh, deze keer ondervraagd zullen worden door de Vlaming Jan Leijers. En Henny Vriend, het zou me niets verbazen als in zomergasten als hij er zit... dat hij ook aandacht zal besteden aan Hugo Klaus. Want de twee waren goed bevriend. En toen Hugo Klaus besloot om niet langer meer te leven vanwege Alzheimer... toen maakte Henny Vrienden deze tekst... toen hij van Hugo Klaus afscheid had genomen. Zonder mij. En je hoorde hier Henny Vrienden samen met uh, Henk Hofstede. Frank Boeien. Die drie mensen dus. Een opname uit 2008, toen de drie heren een cd maakten onder de titel, aardige jongens. Dit wordt James Taylor met Mary Chapin Carpenter. All of our dreams are laid out in measure. Arrows and pins and a rainbow of threads. Like hope on a string sewn into the linings. With the courage to face the unknown ahead. Out in the world somewhere, my soul companion. I will meet you there. I'm back in my compass, trusted and tested. My dog earned maps to study and fold into. Pocket, I'm traveling Light like now, all that We have is all That we hold My soul companion In my heart you Are My soul companion Just like the star There are no boys like every Roads. These are the stations. I look for my ride. You wait for your train. These are the chances of life's incantations. These are the places that don't Wat je hoort. Van de nieuwe CD van zangeres Mary Chapin Carpenter. Amerikaanse countryzangeres die voor dit nummer de hulp heeft ingeroepen van uh, niemand minder dan James Taylor. De nieuwe CD van Mary Chapin Carpenter die heet Ashes and Roses en ik liet je luisteren naar Soul Companion. Ik neem je mee naar afgelopen zaterdag, want toen was de laatste aflevering voor dit seizoen althans van Speakers met Koppen. Straks tussen half vijf en vijf, dan hoor je het leukste uit Speakers met Koppen van afgelopen zaterdag. Maar nu alvast een voorproefje. Hier is Dolph Jansen. Hey, is de jaarlijkse traditie, we sluiten het seizoen af van Spijkers met Koppen. De leukste traditie die er is, is namelijk de phone-in. Die is, dat weet u misschien, in 1923 bedacht door de Franse komiek Jean-Luc Fonin. Waar we hem heel heel dankbaar voor zijn. Nou, ik zou zeggen, zeg het maar, wat gaat u doen deze zomer? Met wie spreek ik? Met step. Stef Blok is de, zeggen, tweede man van de VVD. Wat gaat u doen deze zomer? Nou, ik ben wel aan vakantie toe. Het was een pittig jaartje. We hadden toch zo'n geestig kabinetje bij elkaar gepuzzeld. Maar je dat kukkelt dan om. ja... Alles liep goed af. Uh, Kunduz-akkoord, of hoe noemen we het, het, het Lenteakkoord. Ach ja, of het Kloot-akkoord. Of het Kutje-Pik-Andijvie-akkoord. Het links -akkoord, Hoe moet ik dit in godsnaam aan mijn kiezers uitleggen-akkoord? Het, het, het Vijf Partijen-akkoord. Ja, nee, nee. Dat vind ik dus niet kunnen. Die naam die klopt gewoon niet. niet? Het vijfpartijenakkoord impliceert dat GroenLinks nog een partij is. Uh. Oké, okay, meneer Blok, ik ga door. Uh, wat gaat u doen deze zomer? Met wie spreek ik? John de Mol hier. Zo, John de Mol. Kijk eens aan. Meneer de Mol, uh, vakantieplannen? Ach ja, het is crisis. Hè? Het zijn sobere tijden, dus ik moet het uh, simpel houden dit jaar. Gewoon met de auto naar Nunspeet. Naar Nunspeet, naar de camping? Nee, dat is mijn privé ah, Veel succes, spijkers. Met wie? Jetro. Sorry, met wie? Met Jetro. Sorry, nog één keer. Jetro. Jetro Willems. Oh, Jetro Willems, de nieuwe linksback voor het Nels Elftal. Is dat gewoon in de basis, man? Ben je er klaar voor? Ja, ik ben zo klaar als een klantje. Het is ook niet niks, Jetro. Eerst Denemarken, dan Duitsland, dan Portugal. Dat is pittig, man. Ja, het is wel heel erg veel reizen, ja. Oké, okay, ik ga door. Wat zijn uw zomerplannen? Hey, Dolf! Hoe is het? Ja, het ging goed. Uh, met u? Met mij is het heel goed. Echt lekker. Oké, okay. met wie spreek ik eigenlijk? Met Joan Franka. <lacht> Oké, okay. Spijker, zeg het maar. Ja, met Herman Pleij, cultuurhistoricus. Herman Pleij. Cultuurhistoricus. Ja, dat zei u al. Uh, u heeft al een elftal college gegeven over Auschwitz. Ja, dat heb ik gedaan. Ik, Herman Pleij, cultuurhistoricus. Ja, maar Auschwitz is dat wel zo'n goed idee. Ik bedoel, moeten de jongens zich niet focussen op de wedstrijd? Ja, en daarom gingen ze ook op concentratiekamp. Oké, okay, wat uh, hebben de spelers geleerd volgens u? Wat ze vooral hebben geleerd is hoe moeilijk je van de Duitsers kunt winnen. Goed, snel de volgende beller. Met wie spreek ik? Ja, met de vader van die veel te dikke kinderen die door bureau jeugdzorg uit huis zijn geplaatst. Ah, goedemiddag vader van die veel te dikke kinderen die door de bureau jeugdzorg uit huis zijn geplaatst. Wat goed dat u belt. Al een beetje bekomen? Nee, het is verschrikkelijk schandalig. Met mijn kinderen was helemaal niks mis. En wat vindt u vrouw ervan? Ja, dat weet ik niet. Hoezo niet? Nou, die hebben ze toen ik even weg was in de oven gestopt en opgegeten. Oké, okay. <lacht> ik ga door. Laatste bellen, Wie heb ik aan de lijn. Hallo, Hero Breekman. Ah, meneer Brinkman, goeiemiddag! Ahhhh, uh, met roodjes. Ja. ja, gaat u nog? La la, la, la, la, la, la. Gaat u nog op vakantie? Nee, nee, nee, nee, Een hele verkiezingen zijn bijna. Dus ik ben alweer druk bezig, hoor. Met? Met champagne voeren. Ik dank u wel, lijnen zijn dicht. Volgende u zal ze weer open. Goedemiddag, dank u wel. Dat klinkt een beetje vervormd, maar dat kan, want het is een demo... geen officiële plaat, die, tenminste dat was destijds niet de bedoeling. Maar jaren later, decennia later, is het alsnog op plaat verschenen. Je hebt namelijk geluisterd naar een track van het meest recente album van Carole King... Onder de titel Legendary Demos. En daarop dit so goes love. En daarvoor hoorde je dan het cabaretfragment... uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Voorlopig de laatste uitzending, want vanaf aanstaande zaterdag... dan gaat Dolf Jansen elke week uh, zomerspijkers presenteren. En dan praat hij met een belangrijke Nederlander... en zijn muzikale keuze. Welke dag stuur jij een sms of drie. Alleen maar om te zeggen hoe graag dat je me ziet. Al die berichten aan mij geadresseerd. Die komen allemaal op hetzelfde neer. In jouw sms'en steek geen afwisseling. Drie keer per dag zeg jij hetzelfde ding. Het is voorspelbaar en het laat me koud. Als ik weer te lezen krijg, hoeveel je van me houdt. Het is zo vervelend, het is afgezaagd. Heb jij u dan nog nooit eens afgevraagd? Wat liefde waard is, in een is verwoord. Want uit je eigen mond heb ik het nog nooit gehoord. Hmm. Jij schrijft mij zo dikwijls, dat je van me houdt. Dat ik zou kunnen denken, dat jij me niet vertrouwt. Zit je misschien, met het haver op het glijf. Dat ik jou zal verlaten, dat ik niet bij je blijf. Of hebben jouw berichten, misschien een ander doel. Wil je me misleiden, met een vals gevoel. Hoe meer jij er stuurt, hoe vaker ik denk dat jij iets te verbergen hebt, en ik wil weten wat. Oh, dat jij elke dag zoveel liefs naar me zendt, is dat om te verbergen dat je met een ander bent. Liegen, dat is lastig, recht in mijn gezicht, maar het is zo eenvoudig in een sms-bericht. Ziet. Maar wat is liefde waard in een sms verwoord? Want uit de eigen mond heb ik het nog nooit gehoord.